Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het morgen op de werkvloer te doen blijft. Die oproep doet vakbond FNV. Vanwege de extreme hitte is het volgens de bond beter... als mensen morgen bijvoorbeeld eerder kunnen beginnen... en meer pauzes krijgen in een koele ruimte. Het kan morgen in het midden en zuiden wel 39 graden worden... en dat kan gevaarlijk zijn voor kinderen en oudere mensen, zegt het KNMI. Het gaat weinig afkoelen tijdens de nachten en daarom roepen we ook op... Uh, Besteed extra zorg aan mensen, kwetsbare mensen in je omgeving. Maar neem ook zelf maatregelen. Drink voldoende, hou jezelf en je woning koel, beperk lichamelijke inspanning. En als je op pad gaat, neem dan een flesje water mee. De NS en Schiphol nemen extra maatregelen. In treinen worden airco's lager gezet om te voorkomen dat het treinsysteem uitvalt. En op Schiphol krijg je een ijsje als je in de rij staat en er worden extra ventilatoren opgehangen. Het kind dat gisteren werd doodgestoken in Rotterdam... was een baby van een half jaar oud. In Charlo's zijn buurtbewoners geschokt, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Schrikkelijk. Hey, ja. Ik heb zelf kinderen. Dus... Geen woorden voor. Dan zou misschien psychose geweest zijn, anders kan je zoiets niet doen. Nee. Weet je, dit kan je toch niet doen? Dit is toch ongekend? De politie heeft een man van 22 opgepakt. Het is een militair. Of hij de vader is van het kindje, is niet duidelijk. PSV weet de eerste tegenstander op weg naar de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren moeten het in de derde voorronde opnemen tegen AS Monaco. PSV begint de eerste week van augustus met een uitwedstrijd. De negende is de return. Later vandaag weet ook FC Twente tegen wie ze moeten spelen. En dan nog even terug naar de hitte. Want op veel plekken komt de temperatuur vandaag dus boven de 30 graden. Het kan zelfs zo warm zijn dat de mussen letterlijk van het dak vallen. Dat merken ze bij deze vogelopvang in Naarden. Op deze dagen, dat verwachten we altijd wel. Veel meer vogels die uitgedroogd zijn. En uiteindelijk dan zie je zoals bij deze kleine rakker die gisteren binnen is gekomen. Dat hij na wat vloeistof en zo al zich een stuk lekkerder voelt. Kom je zelf een uitgedroogd vogeltje tegen op de stoep. Geef het dan geen eten en water, zegt de opvang. Probeer het beestje terug in het nest te zetten of bel de dierenambulans. Het weer, het wordt massaal smelten dus vandaag. Veel zon en vanmiddag bijna overal 30 graden of warmer. In het zuiden kan het zelfs 35 graden worden. ZFM, verkeersabding.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 Energy! Assigned. En ineens hoor je ineens een andere stem op die zaterdagmiddag. Geen Rob, want die uh, is even gevloerd. Maar die is uh, snel weer beter. Uh, Beterschap, jongen. Want uh, dat ging even niet helemaal uh, zoals het zou moeten gaan. En daarom uh, zal ik eventjes de komende drie uur aan uh, schuiven... om dit uh, programma verder een beetje in goede banen te leiden. En anders... Ja, is het ook meteen de laatste keer geweest als ik er uh, niet helemaal mee aan het uh, voormoet hou. Hoewel, het uh, zal een beetje erom hangen met uh, een met aantal dingen. Want uh, ik doe het helemaal in mijn Dus dat betekent dus dat je af en toe uh, wat moet improviseren. Welkom bij deze Zandvoort op zaterdag. En uh, we begonnen dus met een uh, zomersnummer van Aswad met Shine. Heeft ook een reden, want deze week worden de temperaturen wel ergens rond de 35, 36 graden verwacht. Dat is veel te heet en ik zou bijna zeggen, nou uh, ga dan nog maar een beetje water drinken en dat soort dingen maar een beetje in gaan slaan. Want het wordt uh, dinsdag echt de warmste dag van de week. Uh, de zomerse temperaturen. Lopen mij ertoe om toch wel een beetje met uh, wat zomerse plaatjes te beginnen. Aswat uh, is een hele bekende. Iets minder bekend, maar wel lekker zomers. Is uh, dit tweetal uit Amsterdam. Noah Lorin en Benjamin Froh en Summer in Amsterdam. Hey, I really need to take my time off all the work I do.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 You know, cause the party's all around It's not just the center of town You know how we get down What about, shake <laughs> it out mm. What about summer in Oaks? <laughs> where it's at, where it's at What about summer on the north side? Where it's at, mm. where it's at What about summer on the west side? Mm. Where it's at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 in my life, somebody that has to in freedom of my mind, somebody that has said I need it in my life, somebody that has that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 I'm only human, after all. I'm only human, after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I kan, I'm just a man. I do wat ik kan, put doe wat ik kan, Don't put wat ik kan, ik doe En het de beste ik is meteen ook een ik een fout. En kan, had deze man het over ik Man wat Human. Daarvoor hoorde je trouwens Summer in Amsterdam van Noah Lorin. Dat is een van de dingen die ik af en toe ook nog wel eens heel stiekem... nog hier en daar er wel eens tussendoor draaien. Vandaag ook maar, omdat het toch een beetje zomer is. Goed, wat gaan we doen? Want we hebben natuurlijk wel een aantal agendapunten... zoals het Zandvoortse nieuws in het kort. Dat gaan we zo doen. En daarna om half drie het weer... En uh, we herhalen een uh, gesprek... Uh, wat uh, Roy Dongen vanmorgen had in Goedemorgen Zandvoort... met Sander ten Bos van Zandvoort Beyond. Maar, zoals Albert-Jan Vos nog wel eens pleegt te zeggen... als het heel lang is... gezien de lengte van het interview gaan we hem in tweeën uitzenden. Dus uh, dat uh, gaan we straks uh, nog wel even doen. Dus dat uh, komt zo dadelijk ook nog in dit uur voorbij. En als het goed is, dan hebben we in... Um, Verderop in de uitzending ook nog twee uh, gesprekken klaarstaan... die ik zelf gisteren heb opgenomen... tijdens de media-update van de Formule 1. Want dat uh, gebeurde tijdens de historische Grand Prix. Want dat is dit weekend. En daarin uh, heb ik even gesproken met uh, de heren Lammers en Van Overdijk. Dus dat komt straks nog allemaal voorbij. En uiteraard is er de evenementenagenda om half vier. Hebben we een dier van de week. Maar helaas even een keer geen uh, gedicht erbij. Dus dat... Is uh, wat dat betreft, er even bij ingeschoten. In die twee interviews over de media update. Ja, dat is dan weer in het kader van uh, ja, eigenlijk het, uh, het, uh, het race nieuws. Wat uh, de heren om best wel om kwart over vier uh, er doorheen uh, gooien. Dus dat uh, is uh, sowieso het uh, verhaal van deze zandvoort op zaterdag zonder op. Maar ik heb net begrepen, je kan naar hem zwaaien, want hij zit op het balkon. Maar je moet wel ongeveer een drie meter afstand houden en een spatscherm bij je hebben. Want ja, het, het, het COVID-verhaal zit natuurlijk nog wel een beetje in een klein hoekje in dat opzicht. Goed, wat hebben we dan wat betreft het Zandvoorts nieuws? Want in Zandvoort over de laadpalen, want daar gaat het over... is het aantal laadpalen voor elektrische auto's in een jaar tijd gestegen met 96%. In april 2021 stonden er 82, verspreid door heel Zandvoort. En dit jaar is dat aantal gestegen tot maar liefst 161. Dus een verdubbeling in dat opzicht. De provincie Noord-Holland telt de meeste laadpalen per 10.000 inwoners van Nederland. En in het afgelopen jaar is het aantal laadpalen in de provincie met 32% gestegen. In 2021 stonden er 17.001. Laanpalen. Ik vind dat zo'n getal, 17.001. Uh, maar goed, zeg je 17.000 is het ook goed. En inmiddels zijn dat er dus 22.426. Dit zijn in totaal 77 laadpalen per 10.000 inwoners. En Zandvoort scoort dus boven gemiddeld met 96 laadpalen per 10.000 inwoners. En dat blijkt uit, uh, onder, uh, uit een onderzoek van techniek.nl... op basis van de meest recente data van de nationale agenda... ...laat-infrastructuur. Het volledige artikel is na te lezen... Uh, ...maar dat moet je dan maar uh, vinden op bijvoorbeeld techniek.nl... ...want daar uh, is het dus uh, onder meer uh, te vinden. Nog meer nieuws, want uh, dat uh, komt uh, gewoon uh, van ons uh, eigen... Uh, ...ja, min of meer uh, nieuwsvoorziening. Want uh, vanmorgen heb je natuurlijk uh, al kunnen horen... ...hoe het zit met de opvang van de Oekraïners... Uh, er is iemand die daar uh, het een en ander over heeft uh, gezegd... bij Goedemorgen Zandwoord. En die opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen... op het voormalige terrein, tegenwoordig heet dat Curidex. aan de Noorderduinweg wordt uh, komende maandag... dat is aanstaande maandag dus geopend. Er kunnen in de noodopvang ongeveer 120 vluchtelingen worden opgenomen. En in de afgelopen twee maanden zijn de barakken... Opgebouwd, De opvangvoorziening bestaat uit woonunits verspreid over vier vleugels met afsluitbare privé slaapruimte en gedeeld sanitair. Daarnaast is er een paviljoen met gezamenlijke keukens en een eet- en verblijfruimte. De vluchtelingenopvang blijft geopend zolang dat nodig is, maar uiterlijk tot circa 1 juni 2024. De begeleiding van de vluchtelingen op de locatie wordt verzorgd door het Rode Kruis Kennemeland. En directe omwonenden kregen deze week de gelegenheid om de locatie te bezichtigen. En de bedoeling is dat het terrein in de toekomst te gebruiken voor nieuwe woningen... waarvoor de plannen momenteel worden ontwikkeld. Dus dat is het, het, het nieuws van de eigen website. En dan hebben we natuurlijk ook nog het verhaal over een huisartsenpost op de Rotonde, Want uh, dat gaat... Uh, nog steeds, uh, is nog steeds open, want ieder jaar opent de, de, de post de rotonde in Zandvoort. Dat is al uh, dit jaar gebeurd vanaf Hemelvaartsdag. En Deze extra post is alleen open in de zomermaanden en sluit op de dag van de Grand Prix. De post is uh, geopend op weekenddagen van 12 uur s middags tot 6 uur s avonds en op feestdagen in de zomer. Um, dat geldt in dat met het openen van de post... de drukte in de zomermaanden kan worden opgevangen. Op de post zijn huisartsen en assistenten aanwezig... om spoed voor, uh, spoedzorg te verlenen. En het is dan alleen de bedoeling om naar de post te komen... als er echte zorg nodig is... en wat niet kan wachten tot de volgende dag. Betaling kan ter plekke, en contant worden voldaan. Er wordt een factuur meegegeven voor de indiening van de kosten... bij de zorgverzekeraar en de post is te bereiken... Per voet, fiets, trein of auto. Het adres is Strandweg 2a en dat is dus bij de rotonde, dus bij de afgang bij het Badhuisplein in Zandvoort. En het is telefoon is dus ook nog te bereiken via 023 57 en dan 1345. Dus 023 57 1345. Dus dat uh, is het Zandvoorts nieuws in het kort. En dan gaan we weer gewoon vrolijk verder. Krijg altijd. Netjes van Rob altijd uh, de nodige tips toegestuurd. En dit uh, zat in een van uh, de tips van de afgelopen weken. Maar ik denk ook dat hij inmiddels toch wel uitgegroeid is tot een uh, redelijk grote hit. Want alles wat Mo aanraakt op dit moment uh, verandert in goud. En dit is het laatste samen met Raccoon. Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem het verland. Ik ben de godvergeten tel kwijt.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 mijn ogen dicht. En het, het kan, kan me niet schelen. schelen. I mm -hmm. Uh, op dinsdagochtend uh, mag ik ook meedoen aan zo'n programma. Er zit er een platenplugger, een voormalig platenplugger aan die tafel. Ger Loogman. En die zegt dan altijd uh, heel netjes zo van: uh, Is dit een hit geweest? Ja, dit is een hit geweest. Robert Palmer en Looking for Clues. Dat uh, geldt eigenlijk ook een beetje voor Mo met uh, Raccoon. En uh, mm, dat dat markeert toch wel het een en ander aan mijn ogen. Heb ik al een beetje het idee. Dus volgens mij kwam dit uh, ergens uit uh, de tipweek uh, nummer 26. Dans met mijn ogen dicht. Juist, dat, dat uh, is het uh, nummer wat je daarvoor hebt uh, kunnen horen. Nou, uh, het is uh, tijd voor het uh, bijzondere moment. Want als je naar buiten kijkt, dan is het toch... Uh, Zie je Redelijk goed weer om eventjes in weertermen te blijven. Want die jongens die halen dat altijd uh, bij Rico Schreuder. Dat is de weerblog van de Weerman uh, voor het op zaterdag. Dan kan ik ook niet achterblijven, want de weersverwachting zoals die hem vandaag heeft opgesteld ziet er als volgt uit. Op deze zaterdag flinke periode met zon. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Het blijft droog en bij een meest matige noordenwind loopt de temperatuur op naar 21 tot 22 graden. Vanavond schijnt nog een tijd de zon en ook na zonsondergang is het helder. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen schijnt wederom de zon flink. Het weer... Het blijft, of tenminste, het blijft maar droog. En het wordt uh, zo'n 25 tot 26 graden. Er komt dus ietsje bij. Er waait niet meer dan een zwakke oostenwind. Maar op de stranden waait de wind later op de middag van zee. Dat is misschien wel een beetje lekker. Het zal dan dus uh, lichtjes afkoelen. Maandag wordt een zonnige en hete dag, zo zegt uh, Rico Schruider. Uh, de temperatuur loopt op naar 31 graden in het westen en 33 graden in het oosten van de Randstad. En als je verder het binnenland ingaat, dan is het misschien nog een tikkie hoger. Dinsdag! Gaat de wind uit het zuidoosten waaien. En dan komt er echt tropische lucht deze kant op. En wordt het nog veel heter, zoals het hier staat. En de temperatuur loopt dan op uh, richting de 38 graden. 36 tot lokaal 38. Doe die dag dan ook maar rustig aan. Het, uh, dan is het uh, wel verstandig om een beetje water in, uh, in de buurt te hebben. En... Een klein mini-hitteplan uit te voeren. Woensdag ziet het weerbeeld er totaal anders uit. De bewolking overheerst en vooral later op de dag zijn enkele regen- en onweersbuien mogelijk. De wind gaat uit het westen tot het zuidwesten waaien en het wordt dan nog maar 27 tot 28 graden. Nou, donderdag gaat er nog uh, wat uh, verder af. Gaan we dus uh, eigenlijk weer een beetje naar de situatie zoals die nu is. Dan is het uh, weer droog, schijnt geregeld de zon. En wordt het een. Uh, ja, wordt het zo'n 23 tot 25 graden. Er waait uh, een meest matige Noordwesten of een Noordenwind. En dat is zo'n beetje dan uh, het einde van dat hele verhaal van het weer. Dat was het weer. Is het is best een beetje druk in je eentje hoor, eerlijk gezegd. Want je moet in het afkondiging van, het, van die weerpingel erbij pakken. Plus, dat ook nog meteen even een plaatje uh, scherp zetten. Nou, deze die doet het ook wel leuk. Uit de jaren 70 Debbie Harry, beter bekend als Blondie en Rapture. Het Rapture er waren hele volksstammen die van Debbie Harry hielden. Dus wat dat er gaat, denk ik, helemaal goed. Nou, we zijn toegekomen aan het gesprek met Sander ten Bos, wat collega Roy Dongen vanmorgen had in Goedemorgen Zandvoort. Maar zoals gezegd, gezien de lengte van het interview... delen we hem op in twee delen en dit is het eerste deel. Aan de telefoon hebben we als het goed is Sander ten Bos. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Sander. Ja, dan hebben we weer op deze manier contact met elkaar...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 Maar ja, afgelopen maandag en dinsdagavond heeft uh, de organisatie van de Formule 1, natuurlijk de DGP en Zandvoort Beyond, hebben informatieavonden gehouden voor bewoners uh, van Zandvoort om uitleg te geven over de plannen en over het verloop van de uh, Formule 1 uh, die aanstaande is. Oké, okay. en uh, zijn er uh, hele spannende schokkende mededelingen gedaan op die uh, avonden?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 looproute, de mensen vanaf het uh, station en circuit over de boulevard het uh, centrum elke weer in? Ja, die is anders dan vorig jaar. Hè. Vorig uh -huh. jaar ging iedereen uh, uh, door de van spijkstraat kwam ook omdat je toen te maken had met een 60%-versie. Um, dit jaar uh, komt er een 100%-versie, oftewel 100% publiek. Dat zijn er 105.000 per dag. Um, en dat is dan op vrijdag, zaterdag en zondag. Um, en... Um, nou ja, uh,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 Round, round, get around, I get around, yeah. Get around, round, round, I get around, I get around, get around, round, I get around. I get around, round, I get around, round, I get around, round round, I get around I'm getting bug driving up and down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. Getting real well known, yeah The bad guys know us and they leave us alone I'll get around been beat and we've never missed it with the girls we meet Met uh, I Get Around, ja, dat heeft alles uh, te maken dat uh, de, de bezoekers van de Dutch Grand Prix een beetje worden omgeleid. Over de boulevard en dan kunnen ze zien dat er ook strand en zee ligt of de zon er ook bij is. Ja, dat moeten we afwachten, want dat weten we pas in september. Uh, zover is het nog niet. Maar we gaan nog even door met dat gesprek wat Roy Donner vanmorgen had in Goedemorgen Zandvoort. Met Sander ten bos van Zandvoort Beyond over de side events. Die side events, dat is ook wel leuk natuurlijk ten opzichte van vorig jaar, want nu kan alles weer. Hoe gaan jullie dat uh, aankondigen aan de mensen dat alles weer kan?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 Starts falling apart and you don't know just how far you should run. Remember all the things that you've done In you a tragedy I'll stay to find a light just how far to you should Het was Wendy Moore. Ze heeft deze single uitgebracht. En over Wendy Moore gesproken. Ze zal binnenkort ook bij ZFM Zandwoord te horen zijn. En dan wel in het programma wat ik ook op de donderdagavond mag doen. Op 11 augustus. En dat gebeurt samen met David Molenburg. Want die is er dan ook. Dus dat wordt een beetje een Zandwoords onderontje. Um, we gaan op uh, naar het uh, nieuws uh, van drie uur. En uh, dat is ook een uh, klassieker. Want ja, als we kijken naar de Tour de France met al die bergen op en bergen af. Dan kom ik op een gegeven moment toch wel uit uh, bij een nummer uh, van de nits. In uh, de jaren 80 uh, gemaakt. Maar uh, die grote heuvels die uh, ze in Frankrijk kennen, die kennen wij niet. Dat zijn uh, eigenlijk maar een beetje van die molshopen uh, hier in Nederland. Uh, vergeleken met wat ze daar in Frankrijk hebben. Maar goed, het is er uh, niet minder om. Groot hit uh, destijds uh, geweest in uh, Nederland de Dutch Mountains spreek je zo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 Somewhere. like a trail In the sheep, in the dust mountain.